Het werkelijk? Ja. Ik herken je niet direct. Je bent ook zo lang weg geweest. Ja, hè? Wel meer dan tien jaar, geloof ik. Ja. En noem alsjeblieft geen Naomi meer. Waarom niet? Je bent Naomi, toch? Ik ben het geweest. Naomi de lieflijke. Maar je kunt me nu beter Mara noemen, de bedroefde. Bedroefd, omdat je al die jaren weg bent geweest? En hoe ben je weer hier bij ons? Dat maakt je toch zeker wel blij. Mijn moeder... Je moeder? Wie ben je dan? Dat is Rut mijn schoondochter, schoondochter, zo. En wie is de man? Giljon of Maglon? Maglon was haar man. Maglon ja. Was? Was. Nou hoe dan... Mijn man is gestorven. En mijn zwager Giljon is ook gestorven. En mijn man is gestorven, Elimelech. Oh God, wat verschrikkelijk. Daarom kun je me beter Mara noemen. Ik ben vol weggegaan en ik ben leeg teruggekomen. Zo heeft God het gewild. Oh maar dat is wat moet ik zeggen, Naomi? Mara. Och, hoe kan ik je helpen? Wat kan ik voor jullie doen? Niets. Je moet er alleen maar zijn. Ik ben teruggekomen om weer bij jullie te wonen, om thuis te zijn. Nu ben ik thuis. Nu hoef je niets te zeggen en niets te doen. Je hoeft er alleen maar te zijn. Hoe is het met je gezin? Oh, goed. De jongens zijn getrouwd. Ik heb twee kleinkinderen. Hebben jullie eigen honger geleden? Nou, toen wel, maar dat is al lang voorbij. Ik herinner het me haast niet meer. Dus nu weer volop. God is goed. Hij heeft ons zwaar gestraft, maar nu houdt hij weer van ons. Hij heeft altijd van ons gehouden. Maar wij niet altijd van hem. Je bent toch niet een van ons? Dat is ze wel. Onze God is ook haar God. Maar ze is toch een moabitische? Ik zie het aan de... haar. Kan... Ze is mijn dochter. Heeft ze kinderen? Nee, die heb ik niet. God heeft mijn man weggehaald voor hij ze me kon geven. Had je ze graag gehad? Oh ja. Weet je iets van mijn familie of van Elie Melech's familie? Er zijn veel mensen gestorven, Naomi. Dat moet ik je wel zeggen. Jouw familie? Ik weet niet, uh, de oude Boas. Het is dat is familie van mijn man, ja. Leeft hij nog? Nou, zeker. Hij heeft het goed, hij is rijk. Een... En Ruben? Ruben van Manasse. Ja, leeft hij nog? En nog. Meer dan goed voor hem is misschien. Maar uh, dat vertel ik je later wel eens. Wat denk je, zou ik hier werk kunnen vinden? Werk? Wat kun je? Ik heb altijd op het land gewerkt met Maglon... Maar als kind ook al. Ja, oogsten, dorsen kan ik ook. Het vee verzorgen, alles wat ik oh, wil. Ze is ijzersterk. Dan zou je het misschien niet anders zien? Ze doet voor geen man onder. Ja, dan. Weet je wat, loop me met me mee. Daar praten we onderweg wat. Ik moet toch die kant op. Benjamin. Zeg eens, wie is dat daar... Die jonge vrouw. Ja, ja, die bedoel ik. Oh, die werkt hier sinds gisteren. Ze komt uit Moab. Een Moabitische? Hier op mijn akkers? Het is een schoondochter van Naomi. Ze zijn een paar dagen geleden uit Moab teruggekomen, Boas. Ja, ja, dat heb ik gehoord, natuurlijk. Zo is dat de vrouw van Machlon. Zijn weduwe. Machlon is daar gestorven. Zijn broer Giljon ook. En hun vader, mijn neef. Dat is allemaal heel treurig. Ik vraag me af... Nee, ze kan wel werken, hè? Als een man. Heb je haar aangenomen, eigenlijk? Nee, dat niet. Ze kwam vragen of ze achter de maaiers aan mocht lopen... om de overgebleven haren op te rapen. Nou, ik denk dat ze recent heeft. Vond het best. Ja, ze zijn natuurlijk straatarm teruggekomen. Naomi net zo goed. Ze heeft er recht op, hè? ja. Voor mij is een arme vrouw net als de andere. Al is het honderdmalen Moabitische. Maar ze is zo ijverig dat ik je wil voorstellen, Boaz... Nee, haar... wacht. Dat zal ik haar zelf aan gaan zeggen. Rut. Ja, jij daar. Kom eens hier als je wilt. Hebt u mij geroepen, heer? Ja. Bedoelt u mij? Ja, jou. Jij bent toch Rut, Naomi's schoondochter? Dat ben ik, ja. Mijn man was Maglon. Ik ben een Moabitische, maar uw opzichter Ja, hij heeft me alles al verteld. Dat is in orde, vanzelfsprekend. Bevalt het je hier? Oh ja, ze zijn allemaal zo aardig voor me. Ze helpen me zelfs bij het oprapen. Ik heb al een heleboel korrels bij elkaar. Een paar pond zeker. Als het je zo goed bevalt, dan zou ik graag willen dat je hier bleef. Bij ons op het veld bedoel ik. Je bent natuurlijk vrij naar een ander te gaan, maar... Oh nee, waarom? Ik ben u erg dankbaar. Ja, ja, dat is goed. Maar weet je wat? Loop dan niet langer achter die maaiers aan en... Oh, maar ze zijn werkelijk erg aardig voor hem. Ja, natuurlijk zei ze dat. Ze zullen je heus niet lastigvallen. En als ze het zouden doen, dan is Benjamin er altijd nog. Dat zou ik zo zeggen. Maar dat loopt wel los voor En weet je wat, Benjamin? Laat haar gewoon bij de andere vrouwen indelen. Ze kan toch werken? Dat zei ik je al, Boas, Als een man. Goed. Dan stel ik jou als arbeidster bij me aan, als je dat wilt tenminste. Het is beter werk en je verdient er wat mee. U bent te goed. Oh, helemaal niet. Het is mijn plicht. Je weet toch dat ik een neef van Elie Meler ben? Ik heb het gehoord, ja. Goed, ga dan maar aan het werk. Als je dorst hebt, ga naar de vaten en laat de knechten je wat te drinken geven. Let je een beetje op haar, Benjamin? Als een vader, Boas. Waar heb ik dat allemaal aan te danken, Boas? U weet toch dat ik een vreemdeling ben? En ik begrijp niet goed... Begrijp je dat niet? Ik... Ik vind je... Jij hebt zoveel gedaan voor je schoonmoeder, Rut. Dat is me tenminste verteld. Je hebt haar zo gesteund na de dood van haar zoons. Van je eigen man nog wel. Dat ik niet anders kan dan je hier een beetje op gang helpen. Het is mijn plicht, begrijp je gewoon een plicht. Ik begrijp het, Boas. Je hebt je eigen land verlaten. Je vader en je moeder achtergelaten. Alleen om de moeder van je man te helpen. Je bent met haar naar een land gegaan dat je zelf niet eens kent. Naar mensen die je vreemd zijn. Je was in je hart misschien wel bang en eenzaam. Maar je hebt het allemaal overwonnen. Maar zo moeilijk was dat niet. Je zult het niet toegeven in elk geval. Maar je hebt er goed aan gedaan, Rut. Je bent hier veilig. Je bent hier onder vleugels komen schuilen. De God van Israël. Die ook mijn God is. Hij zal je blijven beschermen. Ga nu maar in je werk. Ik zie je straks nog wel als we gaan eten. Leid je een beetje op haar, Benjamin? Dat heb je al eerder gevraagd, Wolwas. Oh ja. Ja, dat is ook zo. Maar ik zal het doen, hoor. Wees daar maar gerust op. Ja. Een bijzondere vrouw, hè? Ze heeft iets? Ja. Ik, ik, ik kan het niet goed omschrijven. Doe het ook maar niet bij je min. Doe het maar niet. En... Ja? Geef haar wat extra's mee als ze naar huis gaat. Laat de knecht hem maar een beetje minder secuur werken. Ik bedoel, een schoofje of zo voor het hoofd zien. Dat kan de beste overkomen, nietwaar? Het zou zelfs jou kunnen overkomen, Boaz. Hoe kom je er allemaal aan? Hard gewerkt. En om eerlijk te zijn, ik heb een extraatje gekregen. Van wie dan? Nou, van de arbeiders. Van de opzichter. Die vindt het goed in elk geval. Dezelfde als van gisteren? Ja. Benjamin heet hij. Ken je hem soms? Oh, nou, niet dat ik weet. Wie is zijn baas? Dat heb ik je gisteren toch al verteld. Het is een neef van je man, zeggen ze. En dat zegt hij zelf ook trouwens. Hij heeft vanmorgen met me staan praten. Wie is het dan? Je, je maakt me nieuwsgierig. Boas. Boas. Ach, natuurlijk. Als ik het niet dacht. Boas. Ja, maar, maar die is toch al heel oud? Nou, zo oud vond ik hem niet. Hij zag er niet naar uit, tenminste. Nou, maar hij moet ouder zijn dan mijn man. Dan mijn man geweest zou zijn. Dan is hij nog erg flink. Hij lijkt me ijzersterk. Nou, dat zal hij zeker zijn. Ijzersterk. En steenrijk. Ja, dat moet wel. Hij heeft de grootste akkers van de buurt, geloof ik. Rut. Het maakt me erg gelukkig dat je bij hem terecht bent gekomen. Rijk, ja, maar daar had ik niet zo'n nadruk op moeten leggen. Hij is een goed mens. Elie Mele gaat wat vaak over hem. Ik geloof zelfs dat hij hem eens een keer geholpen heeft... met een of andere familiezaak. Hij is erg behulpzaam, dat heb ik ook gemerkt. En aardig. Gewoon een erg aardige man. Toen we zaten te eten met z'n allen... kreeg ik de lekkerste hapjes van hem. En de knechten moesten me steeds maar weer inschenken. Ik werd er een beetje verlegen van... Maar iedereen lachte me uit toen ik er wat van zei. Het is een teken van God, denk je? Ja. Maar een goed teken, eindelijk. Ik kan het niet anders zien. Je meegaat naar Juda, dat was het begin, Rut. Je hebt je daarvoor opgeofferd. Maar dat offer is niet zonder zin. God heeft het geaccepteerd. En nu heeft hij je in aanraking gebracht met Boas. Het had natuurlijk ook een ander kunnen zijn. Nee, ik geloof van niet. Boas is niet de eerste, de beste. Oh, maar dat bedoel ik ook niet? Nee. Je kunt het niet helemaal begrijpen. Boas is in onze familie, in de familie van mijn man, heel belangrijk. Hij is de oudste. Hij heeft bijzondere rechten en plichten. Die nu vervuld moeten worden, blijkbaar. Nee, dat begrijp ik echt niet. Zie je wel? Wacht nou eens even. God geef dat ik in zijn geest handel. Dat ik niet mijn eigen verlangens volg. Ik geloof, Rut, dat jij een grote taak te vervullen krijgt. Wat praat je ineens, plechtig, moeder? Ik ben maar een hele gewone arbeidster in dienst van Boas. Meer echt niet? In dienst van Boas, ja. Maar ook in dienst van God. Moeder, het klinkt alsof je. Nou, zeg ik maar. Je spot toch niet? Ik spotte met zoiets. Ik ben juist heel ernstig. Wat ik je nu ga zeggen, Rut. Nee, nee. Je, je vertrouwt me toch? Als mijn eigen moeder. Ik moet, er, ik moet erover nadenken. Ik moet. Ik ga even weg. Ga jij me vast slapen, Rut? Je ziet er moe uit en morgen is het weer vroegdag. Ik moet nu even iemand opzoeken. In zoiets kan ik niet alleen beslissen. Wie is daar, hè? Ik ben het, Naomi. Die komt er zo laat. Naomi! Ben jij het? Ken je me nog, Benjamin? Oh, durf je me dat nog te vragen? Kom binnen, alsjeblieft. Ik was al bezig naar bed te gaan, maar... Ik wou je spreken. Het is belangrijk. Woon je hier alleen, Benjamin? Sinds de dood van mijn vrouw, ja. Oh, dat wist ik niet. Neem me niet kwalijk. Jij weet wat verdriet is, Naomi. Hoe zal ik jou zoiets kwalijk nemen? Mijn vrouw is een jaar geleden gestorven. Kinderen hadden we nog niet. Maar jij... God heeft het zo gewild. Ja, jullie hadden misschien niet weg moeten gaan. Nee... Laat me je omhelzen, Naomi. Je bent teruggekeerd, daar ben ik dankbaar voor. En je bent niet alleen teruggekomen, hè? Daar wou ik met je over praten, Benjamin. Oh, je maakt je toch niet ongerust. Er is er enkele reden voor. Voor mijn meester sta ik in. En ik voor mijn dochter. <laughs> nou, nou dan. Je weet dat Boas familie is van mijn man. Natuurlijk. Toen Marlon en Gildjon... Ja? Toen jullie nog hier waren, ben ik vaak genoeg met z'n naar Boas toegeweest. Als kleine jongen al. ...dan haalde hij ons binnen en gaf ons wat te eten. We hadden veel plezier bij hem altijd. En nu werk ik dan bij hem. Hij is een goed mens, een heel goede baas, erg menselijk. Mm, dat weet ik. Hoe oud is hij, Benjamin? Oh, ik weet het niet precies. Hij kon mijn vader zijn, makkelijk. Maar je ziet hem zijn leeftijd niet aan. Nee, dat, dat zegt Rut ook. Hij is erg op haar gesteld. Ik moest speciaal op haar letten, dat er niks over kwam... ...dat de knechts er niet konden lastigvallen. Trokken je voor? Nou, nee, dat niet. Maar hij mag er graag, dat is duidelijk. Ze is mooi, hè? Mooi, ja. En goed. En heel zuiver. Is ze uit zichzelf met je meegegaan, of heb je... Uit zichzelf. Mijn andere schoondochter is achtergebleven. Ik heb het ze beiden aangeraden. Maar Rut wil met alle geweld mee. Ik geloof, Benjamin. Ja? Ik durf het haast niet te zeggen. Maar ik geloof dat God een bedoeling met haar heeft. Dat klinkt... Dat klinkt hoogmoedig, wil je zeggen. Ja? God is het er niet meer eens geweest dat we ons land in de steek lieten, Benjamin. En daarvoor heeft hij ons gestraft. Ik aanvaard dat. Ik heb geleerd het aanvaarden. Maar nu ik ben teruggekeerd, nu geloof ik dat hij me weer goedgezind is. En dat Rut met me mee is gegaan, dat is... Dat is zijn wil, denk je? Ja. Dat kan wel zijn. Maar... Je hebt misschien gelijk. Maar als je dan doordenkt, Naomi... dan zou de ontmoeting met Boas ook niet toevallig zijn. Precies. Maar is dat niet? Ja, ik... ik weet niet of Nee, je... nee, ik, ik weet het ook niet. Maar ik mag het toch wel geloven? Ja, natuurlijk. Er zijn twee dingen die me de moed geven om dat te geloven. Het eerste... Ik kan me niet voorstellen dat het geslacht van Elie van mijn man, zou verdwijnen. Rut zou het kunnen voortzetten als ze weer trouwde... Je denkt aan het liefde Ja. En Boas zou dat. Ja. Hij is de meest directe familie, ja. En dat is zoveel ouder is, dat zelf. Ja, <laughs> ik, ik moet er even aan wennen. Ik ook. Maar dat is niet het enige, Benjamin. Er is nog bezit. Er is nog een stuk land van Illy Dat moet ik verkopen. Ik ben arm. Ik heb er ook al over nagedacht aan wie ik het zou kunnen overdoen. Maar nu zou Boas dat voor mij kunnen kopen. Dan blijft het in de familie. En zou dat ook eigenlijk niet de bedoeling zijn? Die combinatie bedoel je? Ja. Rut en het land. Het een niet zonder het ander. En als er dan een kind komt... Ja, dat is het voor hem. Denk jij dat Boas... Hij heeft verplichtingen tegenover je man, dat is waar. En die zal die nakomen. Zo is die. Maar, liefde Naomi, dat is niet iets dat je kunt dwingen. Nee... Maar als ik nou hoor, Benjamin, hoe mooi was haar... Ja, ze is tenslotte een vreemdelingen, niet waar? Een Moabitische. Maar als hij nu zo op haar gesteld is, dan, dan is het toch... Ja, een vingerwijzing, dat denk je, hè? Ik kan het niet anders zien. Het is geen hoogmoed, echt niet. Ik zou het niet durven. Maar mijn geloof zegt mij... Wat wil hij dat ik doe? Zou je me werkelijk willen helpen? Ja, kijk eens naar homie, ik. Ik kan boos moeilijk zeggen van... Nee, nee, nee, nee, dat moet helemaal niet. Je moet niet zeggen, sta je voor. Maar als Rut en hij elkaar eens zouden ontmoeten als er niemand bij is. Als nou eens de gelegenheid kregen elkaar onder vier ogen te spreken. Nou, op het veld kan dat moeilijk. Nee, nee, nee, daar, daar denk ik ook niet aan. Maar na de oogst, Benjamin, als de gerst gedorst is... Dat doen we morgen. Nou dan. Als alles achter de rug is, dan blijft hij toch achter, is het niet? Ja, dat, dat hoort zo, dacht ik. Ja. Na het dorsten komt het zeven, dat doet hij zelf. En dan blijft hij in de schuur slapen. Ja. Maar denk je dat Rut... Als ik het haar aanraad, ja. Is ze zo onschuldig? Zo onschuldig is ze, ja. Maar jij moet ervoor zorgen dat er niemand anders is. Dat iedereen naar huis gaat. Ze moeten alleen zijn. Maar hij valt dus een blok in slaap. Hij is doodmoe afloop. Hoe moeten ze dan praten? Zij moet aan zijn voeten gaan liggen. Dat zal ik haar wel zeggen. En wachten tot hij wakker wordt. Ja? God zal hem wakker maken op het juiste ogenblik. Als jij dat werkelijk gelooft. En hij zal haar de woorden ingeven die ze zeggen moet. Ik zal zorgen dat ze niet gestoord worden, Naomi. Maar... Nou? Voor God kan ik niet zorgen. Je Rut? Ja, Rut. Wat doe je hier? Ik... Ik droom ik toch niet? Het lijkt wel af. Hoe kom je hier binnen? Ik zoek je bescherming, Boas. Mijn bescherming? Midden in de nacht? Ja. Neem me onder je hoede. Maken ze het dan lastig? Wie? Wie is het? Vertel op Rut, dan zal nee, ik... Nee, nee, helemaal niet. Ik wil graag... Ik wou gewoon bij je zijn... Onder je vleugels. Onder mijn vleugels, zeg je? Maar dat is toch... Kom eens dichterbij, Ruth. Je hoeft daar toch niet aan mijn voeten eind te blijven? Kom, kom hier. Ik wil je eens goed zien. Er is maan, anders had ik het hier misschien nooit kunnen vinden. Ben je moe van het werk? Ja, ach, gewoon. Ik ben het gewend. Ik heb je wakker gemaakt. Ja, maar dat geeft niet. Het is goed dat je gekomen bent. Oude mensen moeten niet zo lang slapen. Oude mensen? Je bent helemaal niet oud, Boas. In jaren, ja, dat wel misschien. Maar wat doet dat ertoe? Je bent sterk. En jij, Rut? Ik ben ook sterk. Ja, dat weet ik. Een sterke vrouw, dat ben je. Dus je bent niet boos dat ik gekomen ben? Boos? Ik ben, hoe moet ik het zeggen? Ik ben vereerd. Vereerd? een vreemd woord? Je denkt toch ik niet... Ik denk dat helemaal niet dat jij me vereren wilt, Rut. Maar ik heb het gevoel... Nee. Nee, ik zal het anders zeggen. Ik geloof dat je niet toevallig bij me gekomen bent. Ik ben hier zelf naartoe gekomen. Nee. Ik bedoel niet nu, vannacht. Ik bedoel dat je bij mij arend bent komen zoeken op mijn akker. Dat is... Je ja, had toch ook een ander kunnen nemen, nietwaar? Maar toen ik je voor het eerst zag, toen wist ik dat je... Het leek wel of ik al jaren op je gewacht had. Ik was ook niet eens verbaasd toen ik je daar zag. Ik dacht alleen, dat is haar. Ik ben geen landgenoot van je, Boas. Ik kom uit Moab. Ja, dat weet ik. Dat weet ik heel goed. Dat maakt het nog bijzonderder. Dat je van zo ver hebt moeten komen. Zoiets lijkt toch op een... Op een teken? Op een teken, ja. Dat zegt Naomi ook. Naomi is een hele gelovige vrouw. Als zij zoiets zegt, dan ben ik een goed gezelschap. Vind je niet? Ja, ik ook. Ik ben ook een goed gezelschap. Ook op dit ogenblik? Ja, Boas. Je denkt toch nee. niet... Nee, nee, zulke dingen denk ik niet. Wees niet bang. Je bent reiner dan wie ik ook ken, Ruth. Je hoeft je heus niet te verontschuldigen of te verbergen. Dank je. Je bent goed voor me. Maar je weet nog niet waarom ik eigenlijk gekomen ben. Nee, dat is zo. Hoewel, ik heb mijn gedachten. Naomi weet hiervan, hè? Ja. Ze heeft nee. mezelf... Nee, zeg niet dat ze je gestuurd heeft. Dat geloof ik gewoon niet. Er is iets anders. Ze heeft met me gepraat. Je bent familie van een man. Ze heeft je hulp nodig. Ik heb verplichtingen tegenover haar. Dat is waar. Dat klinkt alsof je... Nee... Nee, denk niet dat ik me zoiets bezwaard voel. Dit soort plichten, dat gaat veel verder dan je denkt. Tegenover Elie Melech bedoel ik. Dat heeft met het voorbestaan van de familie zelf te maken. Ze heeft nog land van hem, hè? Ja. Dat moet natuurlijk in de familie blijven. Ze heeft het toch nog niet verkocht? Nee. Nee, anders had ik het wel geweten. Rut, dat jij me dat nu vraagt. Dat jij bij me gekomen bent om... Oh, maar ik ben niet gekomen om je aan je plichten te herinneren, Boas. Het is meer dat ik... Dat je... Het is net alsof ik gestuurd word, gedreven word. Of het allemaal zo moet. God zegen je, Rut. Dat je met Naomi mee naar ons land bent gegaan, dat is al iets. Dat is, ja, een daad van liefde. Ik kan het niet anders zeggen. En nu, dit. Het lijkt wel of je daarmee die eerste daad nog overtroffen hebt. Het maakt me zo oud als ik ben. Het maakt me verlegen. Verlegen? Bedoel je dat werkelijk? Nee. Het maakt me gelukkig. Dat wou ik zo graag horen, Boas. Zou ik... Vraag nou maar niets meer. Alles wat je zegt zal ik voor je doen, Rut. Dat land, natuurlijk. Maar ik moet er morgen eerst nog met anderen over praten... Er is nog meer familie die er recht op heeft. Dat moet goed geregeld worden. En jij? Ja? Blijf vannacht hier, Rut. Ga niet weg. Wacht tot het dag wordt. Laat me nu niet meer alleen. Morgen zal alles in orde komen. Ik weet het. Zo is het beschikt. Wij zijn... Jij en ik. Wij zijn... Voorbestemd? Werktuigen in Gods hand. Ga nu slapen, Rut. Kom naast me liggen. Onder je vleugels. Onder mijn vleugels. Ja. En wij weer onder zijn vleugels. Ik zal je beschermen, Rut. Zo waar de Heer leeft. Je ziet er gelukkig uit, Rut. Of verbeeld ik het me? Het is zo, moeder. Hij heeft me... Ja? Kijk, hij heeft me al die gerst meegegeven. Wel zes maten. Hij heeft het zelf in mijn omslagdoek gedaan. En als er nog meer in gekund had... Had hij het gedaan, hè? Je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder terugkomen, zei hij. Zei hij dat werkelijk? Niet met haar handen? Ah, ja, precies zo zei hij het. Hij is zo goed, moeder. De heer is goed... Vandaag gaat hij alles proberen te regelen. Wat denk je? Zou het lukken? Wacht maar rustig af, dochter van me. Die man zal niet rusten voor hij deze zaak tot een eind heeft gebracht. Vandaag nog, als God wil. Jullie hier, oudsten en alle die samen zijn gekomen. Jullie zijn vandaag getuigen dat ik alles wat Elie Meelach heeft toebehoord. En alles wat Giljon en Machlon heeft toebehoord koop uit de hand van Naomi. Ook Rut, de Moabitische, de vrouw van Machlon, verwerf ik me tot vrouw om de naam van de gestorven op zijn erfdeel in stand te houden. Zo eist het de wet. En zo zal de naam van de overledene niet uitgeroeid worden. Niet uit zijn broeders en niet uit de poort van zijn woonplaats. Jullie zijn vandaag getuigen. Wij zijn getuigen, Boaz. De Heere maakt de vrouw die in je huis komt als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Maak je een naam in Bethlehem. Maak je huis als het huis van Israël door de kinderen die de heer je zal geven uit deze jonge vrouw. Toen nam Boaz Rut en zij werd hem tot vrouw en hij ging tot haar in. En de Heere schonk haar zwangerschap en zij baarde een zoon. En Naomi nam het kind en legde het op haar schoot en zij werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven het een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren. En zij noemden hem Obed. Deze is de vader van Isaïe, de vader van David. U hebt geluisterd naar Rut, een hoorspel van Willem G. van Maanen gebaseerd op het gelijknamige bijbelboek. De rolverdeling Naomi, Fessia Rhone Frans Zomers Maglon, Bob Verstraten. Gieljon, Paul van der Lek Rut, Petra Dumas Arpa, Willy Bril Boas, Huip Oerizant Benjamin, Maarten Kaptein en een vrouw, Tine Medema. Technische verzorging, Herman van der Lely en Léon Dubois. De omlijstende muziek was van Else van Epen de Groot. De regie had, Dick van Putten.